Op de A12 Den Bosch naar Utrecht zijn problemen bij knoop het Oude Rijn. De verbinding zegt naar de A12 is daar tijdelijk dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort op zaterdag op deze zonnige zaterdagmiddag. Ja, de zon schijnt weer, Albert-Jan. Altijd een beetje als wij beginnen met Zandvoort op zaterdag. Je als eerste, juist tussen 1 en 2, Mario Zandvoort. Uiteraard dank nog even aan hem, Zandvoort uit Zandvoort. Elke dinsdagmorgen tussen 11 en 12 te horen. En in herhaling op zaterdagmiddag tussen 1 en 2 uur. De Bart's and the Rhythm of the Night was de eerste van vanmiddag. Zangvoort en de regio. En het is even na twee uur, dat betekent tijd voor Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag luisteraars en hallo Albert Jan. Uh, goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Ja, wederom drie uur live vanaf het zonovergoten gasthuisplein. We hebben de vlag uitgang, de vlag. Ja, mooi. Lekker voor het sfeertje. Is het al open dag? Uh, nee, dat is 2 juni pas. Oké. Okay. Kom ik straks op terug. Zijn mensen die dacht, denken dat vandaag al open dag is? Nee, 2 juni en 3 juni is open dag. Maar daarover later meer. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen? We hebben weer een overladen programma. Uiteraard natuurlijk de vaste onderdelen, zoals de zijn de evenementenagenda rond de klok van half vier, dus ik zou zeggen, houd die pen en papier bij de hand want uh, er zijn weer zoveel evenementen hier in Zandvoort want Zandvoort bruist van de evenementen om half drie hebben we natuurlijk het weerbericht van onze enige echte Zandvoortse weerman, Lex van der Hoorn, ik hoop dat hij vandaag wel langskomt, het is een beetje twijfel weer nou, hè? ik denk dat hij wel langskomt hoor, de zon schijnt wel, maar of het nou zonnig is, daar wil ik het even, even voor hem bij laten, maar ik hoop dat hij even langskomt, want ik ben ook reuze benieuwd wat het weer morgen wordt, tijdens de grote voorjaarsmarkt, want ze hadden het over onweer maar ik hoop dat dat in het oosten gaat vallen. Rond de klok van half vijf. Uiteraard het dier van de week. En die luistert naar de naam Kidoko. En rond de klok uh, voor een kwart voor vijf. Voor de liefhebbers natuurlijk het gedicht van de week. En deze week een gedicht met een knipoog. Want hij, hij luistert naar de naam Marisse. Marisse. Ja, het is, okay. is ongelooflijk gevoelig. Hè? Goed. Kwart voor vijf. Het gedicht van de week. Uiteraard veel Zandvoorts nieuws in het kort. We gaan om kwart over twee al schakelen met Joop van Nes, Want Joop van Nes is voor ons aanwezig de, de, voor de wedstrijd SV Zandvoort tegen Marken uh, De eerste wedstrijd in de na-competitie en die uh, begint om half drie. Maar er is ook dit weekend veel meer activiteiten bij S.W. Zandvoort. Want uh, dit weekend ook, wordt ook het hotsten knotsten Bologna voetbaltoernooi uh, verspeeld. Ja, mooie teams kom je daar tegen. De zwarte schapen, de Alphense Boys en nog veel meer. Het zegt wat over het niveau waarschijnlijk. waarschijnlijk het zal wel ja. heel gezellig zijn. Dus daar, daar gaat het om. Dus daarover kwart over twee uh, gaan we live schakelen met Joop van Nes voor een sfeerverslag. Verder gaan we rond de klok van kwart over vier uh, schakelen met onze enige echte ZFM race report. Supporter. Hij is vandaag de gast in de, in de toren op het circuit. En dan heb ik het natuurlijk over Rob Petersen. Hij uh, is dit weekend uh, aanwezig op Frons op het circuit. Want daar worden namelijk de historische Zandvoortstrofie uh, verreden. Dus uh, luisteraars voor liefhebbers van oude auto's, Engelse auto's. Heel veel te doen op het circuit dit weekend. Daarover kwart over vier meer. Daarnaast natuurlijk een heleboel sport en zandvoortsnieuws nieuws. En natuurlijk veel muziek. En heel veel over de voorjaarsmarkt. Want wij staan er ook morgen. Hè? Wij zijn er morgen Wij zijn jazeker. er morgen. In de Svaluweestraat. Dus uh, iedereen is bij deze al van harte welkom om langs te komen bij ons. Morgen vanaf 12 uur begint daar de live uitzending. Donna Summers is niet meer Robert-Jan. Helaas, helaas. Helaas, 3, is veel te 63 jaar geworden. Ja. De disco Zangeres bij Uitstek. Maar we gaan vanmiddag natuurlijk wel een aantal platen van haar draaien. Tussen 2 en 5 bij Zandvoet op zaterdag. De eerste die we van haar uitgekozen hebben, dat is deze. Hier is Hot stuff. 1983 alweer Jor de Vitesse op de Zalvoortse Radio met Rosalind kom maar ja ja ja ja nee, nee. Nou, we zeiden het aan het begin al, het is vandaag voetbalfeest op de voetbalvelden van ESV Zandvoort, want we hebben vandaag natuurlijk de belangrijke voetbalwedstrijd ESV Zandvoort tegen Marker, maar ook het Hotse Begonia-toernooi. En daarvoor is aanwezig Jan Verres. Goedemiddag, Joop. Goedemiddag, heer en Ja, het Hotse -Knots. Het is het, uh, alweer de twintigste uh, editie van dit, uh, ja, men zegt, grootste senior-toernooi van uh, Nederland en zeer bij de omgeving. Het wordt zelfs internationaal. Doen. We doen twee Engelse ploegen mee en vanaf vandaag mogen we ook zeggen zelfs dat het gemixt is, want één van de Zandvoortse dames die ook uh, gebaasd heeft speelt met een team mee. En dat is natuurlijk weer eens een unicum hier bij SC Zandvoort. Er doen 14 ploegen mee dit jaar, dat is een beetje weinig, er zijn er wel wat meer geweest. Uh, we hebben er wel eens 22, of 23 hebben we er een keer gehad, maar goed dit jaar doen we er 14 mee. En dat komt dan toevallig vandaag heel erg mooi uit. Want het eerste van SC Zandvoort moet zo meteen om half drie op het eerste veld spelen. En niet ingezet worden voor het Hot van Speonia. Hoe het verder gaat met het toernooi, dat kan je niet zeggen. alle ploegen die moeten in ieder geval nog die eerste ronde spelen. Dat is nog lang niet gebeurd. Gisteravond is het officieel geopend met een wedstrijd van oud-Sandvermee uh, tegen oud van 75. Dat heeft um, um, um, ja nou ik zeg het gewoon, Sanvermeijen heeft gewonnen. 3-1. <laughs> ik ben natuurlijk, dat weten jullie in de Stand 75 man. Het gaat me zwaar in het hart. Niet echt. Maar goed, uh, uh, Stand van heeft gisteravond gewonnen. Gewonnen. En toen was het meteen natuurlijk een feest in die kantine. Zoals het vanavond nog groter feest gaat worden. Dan zijn er live optredens. Dat is een groot diner voor alle deelnemers. Um, de, de Mendel die speelt uh, een, een heel zoutje muziek met zijn uh, discotheek. Dus het groot feest. En dat duurt meestal tot in de kleine uurtjes. En dan wil je die rotzooi hier niet zien. onbeschrijfelijk. Maar morgenochtend dan, uh, is er vanaf 9 uur weer ontbijt voor iedereen. Dan zit ze weer fris. Maar niet monter waarschijnlijk. Een beetje brak hier en daar. En dan melden ze de wedstrijden weer. En dan is het tijdens het toernooi rond een uur of vier is het afgelopen. Ondertussen krijg je dan ook nog een penaltybokaal. Maar rond een uur of vier worden de grote prijzen uitgedeeld. En de allerbelangrijkste van dit toernooi, en dat is al jaren, dat is de uh, sportiviteitsprijs. Dus dit jaar een hele nieuwe, schitterende beker. Dat is ongelofelijk. Het ding is denk ik bijna een meter hoog. Uh, uh, ja, een beetje bochtendig eigenlijk. Maar goed, het, is, het hoort er eenmaal bij. Dat wordt er dan rond vier uur uh, uh, uh, uitgereikt. Ja, wat gaat uh, tijdens dit toernooi gaat het uh, om de gezelligheid, Joop. Ja, nou, sportiviteit. Hè? De sportiviteit. Ja, de, de, de gezelligheid komt er vanzelf bij natuurlijk. nee <laughs> uh, de, de, de uitspraak is van uh, Bert Jacobs uh, afkomstig. Kan je daar nog wat over vertellen? Ja, Bert Jacobs was een Sandvoortse oefenmeester. Heeft bij Sanse Meelo ook gespeeld. Heeft onder andere die testen naar de eredivisie geloodst. Heeft in het buitenland een heleboel clubs gehad. En die liet zich niet, zoals... ...beenhakker en dat soort figuren Don Guus en Don Leo noemen. Dat is gewoon trainer of meer. Klaar. En uh, dat heeft hier uh, heel veel mensen bijgebracht. Er staat ook in dit programmaboekje van dit jaar... ...staat een heel mooi voorwoord van Philip Cocu. Die speelde toen de tijd bij, uh, bij Vitesse als links uh, buiten. En die heeft hem dus bewust meegemaakt. Totdat hij weg en uh, Cocu nog twee jaar daar bleef. En we kennen allemaal de loopbaan van Cocu. Maar hij heeft natuurlijk wel... Sorry, het een en ander meegenomen... ...van hetgeen uh, Jacobs uh, vertelt hij van... ...hij zegt dat van iedere trainer die je krijgt, pak je altijd iets mee. Nou, hij is helaas overleden. Veel te vroeg. En dit toernooi komt bij Zandvoort 75 vandaan. heette het, het allereerste keer, heette het Piet Ruijghoek toernooi. Heel oud bestuurder van Zandvoort uh, 75. stond aan de wieg van Zandvoort 75. Uh, en toen trainen, is men naar uh, gefuseerd. En toen is het het, uh, het uh, Hotspots Begonia ja, uh, toernooi geworden. Een uitspraak van Jacobs, die hij bezigde uh, tegenover een journalist. Omdat hij vond dat zijn trainers niet bepaalde het juiste Wordt Daar is hij naam nou vandaag gekomen, Rob. Oké, okay, helemaal duidelijk. En uh, ja, veertien teams dus uh, aanwezig. Nee, nou, ze zijn het al zelfs uit het buitenland uh, afkomstig. Betekent het ook dat ze daar bij SV Sanford gewoon kamperen of zo? Het is hier één grote camping. <laughs> <Een> grote camping. <laughs> ja, er, zijn, er zijn ook teams die hebben wel een pensionnetje gehuurd. en De Sanforders gaan natuurlijk naar huis. Doen we doen even kijken. Eén, twee, drie, vier Sanfordse teams mee. Die gaan gewoon naar huis. Maar donderdag helemaal was, was met al volop aan het bouwen hier. En stond de continu al open, hoor. Helemaal gezellig. Helemaal goed. Joop, uiteindelijk gaan we ons klaarmaken voor de wedstrijd van vandaag, natuurlijk. SV Stolvoort tegen Marker. Heb je daar al voorinformatie over? Spelen alle SV Stolvoort spelers gewoon mee? Nou, het is zelf zo sterk. Er zitten zes man bij Stolvoort op de bank. Pieter Keurs schijnt niet aanwezig te zijn. Ik heb hem inderdaad nog niet gezien. Ik weet niet waarom. Maar de Stolvoort met in de basis. Boy de Vet, Was Lemmons, Stijn Stobbelaar, Ronald Kales, vette koper achterin. Middenveld, Kassatries, Jan. Van het veld en Paul van de Oort en dan voorin Michael Kaal, Timo de Reus en die Hopper en dat betekent dat, dat uh, weer een ander team in de wijze stond. Uh, staat Zandvoort uh, kan maar niet twee weken of drie weken achter elkaar met hetzelfde team over uh, komen. Uh, is licht geblesseerd, Keesulg is weer geblesseerd, en uh, Maris Mol zit ook aan de kant. Lok Fierik is aan de kant, Bud Winter en uh, de reservekeeper Nikkie te zitten, die zijn uh, allemaal bankspelers. En so, ja, ze, ze, laat willen, zijn. Zand moet winnen, uh, Sandvoort die wil uh, graag nog een die tweede ronde halen. Dan moeten ze in ieder geval vandaag winnen. En dat volgt week bij Marken. Marken, dat is de degradatiekandidaat uh, uit die eerste klas. Is vorig jaar gepromoteerd door eigenlijk met een heel lachend kampioen te worden. En uh, dat uh, gaat nu weer uh, ja, vechten tegen degradatie. Of dat lukt, dat is natuurlijk een tweede. Ik heb informatie dat hun scorende spits vandaag geschorst is. Dat is misschien wel Zandvoelmassel, dat weet je niet. Ik weet niet hoe het uitpakt. We gaan het afwachten op en uh, we komen straks terug met live reportages hier vanaf uh, je natuurlijk. We gaan straks rond tien over half drie contact met je nemen. Dankjewel, Jan van Nes, voor dit moment. En straks uiteraard weer veel meer over de voetbalwedstrijd van vandaag. Dus met Jan van Nes. Zo dadelijk het CFM weerbericht met Lex van de en Eerst hebben we nog leuke muziek voor je. De Village People. We were partners in the crime It's only two years ago The man with the September face Who knew that he was there on the case Now he's in love with you He's in love with you My love is like a hot prison wall If you could leave me standing Zeker, SVS Zalvoort heeft vanmiddag een winst nodig tegen Marken. You are cold, jullie kunnen het. En gewoon gaan winnen vanmiddag van uh, Marken. Op de veld 1 bij SV Zalvoort. Zo dadelijk om tien over half drie, veel meer daarover uh, van Joop van Es. Het is half drie geweest, volgens mij betekent het tijd voor het weerbericht. Inderdaad aangeschoven is Lex van Oren. Goedemiddag Lex, welkom in de studio. Goedemiddag Rob. Nog, Goedemiddag. nog geen strandweer? Nou, het is wel lekker weer hoor. Maar het was een twijfellaatje. Het een beetje te laat vond ik. Ja. ja. Een uurtje geleden, toen kwam de zon pas echt goed door. En er was eerst wel bewolking, maar nu hebben we weer hoge sluierbewolking. Wat lichte sluierbewolking. Het is ook nooit goed, hè? Nee, maar oké, okay, het, het, het zonnetje schijnt wel, maar het is, het is wel visjes, toch? Het is lekker weer. Maar de, de, de wind die is dus gedraaid van het zuidwesten naar het westen. Oh, dus, dat is, ja. Dus op het strand is het ook wel wat frisser. De temperatuur die uh, op dit moment is je 15 graden. En uh, de wind die gaat afnemen. En de temperatuur kan nog oplopen tot een graad of 17. Dus. Niet slecht, want de normale middagtemperatuur in deze tijd van het jaar is 17 graden. Kijk, ze eigenlijk is het ja. al... ja, op temperatuur. Dus ja, op, op temperatuur. temperatuur. Niet meer naar de dokters. Nee. nee. <laughs> nou, morgen. Dan hebben we ja. minder, wat minder zon. Er zijn wolkenvelden en er is wat zon. En er is kans op een bui. En. Of het onweer wordt, dat is nog even afwachten, afwachten. want dat is morgen wel de voorjaarsmarkt, hè? Ja, en de temperatuur die komt wel op 21 graden uit in Zandvoort. Hé, hey, lekker. Kijk, dus daar ligt het niet aan. Daar ligt het, nou, daar ligt het eigenlijk We wel, wel aan. aan ja. <laughs> maar het ook nog altijd... moeilijker, ja, hij <laughs> heeft het ook altijd weer wat anders. Hè. En de wind die is uh, zwak tot matig uit het noordoosten. En een onweersbui die komt altijd tegen de richting van de wind in, hè? Wist je dat? Ja, ja klopt. Ja. Noordoost en uh, die onweersbui, als die komt, komt hij aan het zuidwesten. Dus. Ja. Kan hij ook nog een tijdstip aangeven ongeveer? Ja, rond het middaguur. Zo, uh, ja, rond rond, de rond, rond, rond, middag. Nee, hè? Nee, hè? Dan begint net, uh, net eigenlijk de voorjaarsmarkt. Ja, die is al vanaf ja, tien dan, uur is die al open. Vanaf tien uur, oké. Okay. Maar dat staat nu op de kaarten. Dus. Uh, maar het kan nog veranderen, hoor. Oké, okay, dat hoop ik. Dat we hebben. Dan gaan we duimen. Maar kijk dan even op www.meteopagina.nl uh, tegen die tijd. Zullen dan, we het zeker uh, doen? Dan zal het wat exacter zijn. Dus morgen minder zon en een temperatuur van ongeveer 21 graden. Kans op een bui. En dan gaan we naar de maandag. Dan is het vrij zonnig. Met een matige noordenwind. En dan komen we op de 20 graden uit. Dus nog steeds boven normaal. Dinsdag ook veel zon. Met een matige tot vrij krachtige. Ja, dan komt u op het strand, gaat die lekker doorzetten op het, uit het noorden. Een vrij krachtige wind. En, maar we komen toch al op de 20 graden uit. Nou. Dus niet slecht. En de komende werkweek hebben we veel zon. Dus en... genoeg reden om naar Zandvoort te gaan? Ja. Of te blijven. Zin in Zandvoort. Ja, of in Zandvoort ja. te blijven. Ja, of in Zandvoort de, te blijven. Dat is de algemene tendens. Maar de algemene tendens is ook dat de temperatuur wat hoger wordt... ...en dat we langzaam maar zeker naar het betere weer gaan. Juist. En dat verwoord jij nou uh, helemaal mooi. Precies. Maar ik durf het je bijna niet te vragen. Ja, ja, maar, ja. Uh, Ga je al zover? Ja, Pinksteren komt eraan. He, kan je daar al iets over zeggen? Ja, het is een week verder. Ja. Maar het ziet er naar uit... ...dat het Pinksterenweekende zonnig zal gaan verlopen. Nou... Kijk, Kijk, is, dat, is dat zijn goede berichten, Alex. Ja. Pinkster races, mensen uit, uh, op het strand, Precies. drukt in het dorp. Dus als de, de weerkaarten mij niet zo debieteren... <lacht> ja. Dan moet je altijd maar afwachten. Ja. <lacht> Dan ziet het er goed uit. Oké, okay. geweldig uh, nieuws. We gaan de goede kant op, temperatuur gaan omhoog. En uh, we kunnen je natuurlijk dagelijks volgen via Twitter. Ja. Of per minuut eigenlijk zo'n beetje. Uh, per minuut op Twitter. Ja. En uh, www.meteoparit.com Pagina.nl, wat ik dus net vertelde. En slash mobiel erachter en dan heb je een speciale site voor je mobieltje. Oké, okay, uh, we gaan een goede week tegemoet erop. Ja, of je zet trouwens gewoon de tv aan, Albert Jan kanaal. Zie je het op kanaal 40, digitaal? Ja, kan je het zien? Er zijn nog uh, mooie tekeningetjes bij. En uh, alles uh, gewoon ww.meteopagina.nl. Blijf het volgende als antwoorders. Hey Lex, dus uh, van de week, uh, als ik uh, vanuit mijn werk uh, terugkom, kan het dak eraf. Ja, dak eraf. Hey, geweldig! Hey, hey, helemaal goed. En het mooiste nieuws natuurlijk wat Lexel's bracht, dat we een mooie Pinksterdag kunnen gaan verwachten. Nou, daar hebben we een plaatje over hè. Op een mooie Pinksterdag, als het even komt, Liep ik met mijn dochter aan het handje in het park, ik eet de in de zon.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 u dat nou ook, meneer, ja wel, meneer, precies als ik.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 Zandvoort, Zandvoort. Zandvoort. samen met Nina Cherry in 7 seconds. Nou, het is zover de belangrijke voetbalwedstrijd voor en van vandaag. We spelen vandaag tegen Marken en daarvoor gaan we naar Jan waarschijnlijk een zeer gezellig voetbalveld. Goedemiddag, Jan Ja, goedemiddag, luisteraars en heren in de studio natuurlijk. Ja, het is hier vreselijk gezellig. Ik heb uh, zelden zoveel mensen langs de lijn staan. In ieder geval zandvoorters en dat uh, valt mij reuze mee. Dat wat ik om heel eerlijk te zijn niet verwacht. Maar ook heel veel Markenaren zijn hier naartoe gekomen om uh, te kijken of dit een, een leuk wedstrijd is of van te genieten en dat is wat het Zandvoort betreft op het ogenblik nog echt niet want Mark is veel malen sterker dan Zandvoort spelen veel op de helft van Zandvoort en zojuist bleek dat Boy de zijn bewaringen had meegenomen want die bal waar hij niet meer bij kon spatte op de paal uiteen en dan kon hij hem toen ineens zomaar vangen en dat was dus een gelukje voor Zandvoort Mark is goed uit de start uit de, uit de, uit de, van de vakiet gegaan heel sterk wordt goed de bal in de proeg heeft een heel snelle rechterkant blijkbaar daar gaat ook veel overheen en daar staat dan Stijn Stobelaar, Die al een paar, nou misschien wel maanden niet meer in het eerst heeft gespeeld. Die moet ze dan zien houden als linker verdediger. Moeilijk, niet echt gemakkelijk, laat ik het zo zeggen. Zandvoort dat probeert nu een beetje te hergroeperen. De bal een beetje in de ploeg houden. Dat lukt niet echt. Hij krijgt nu een vrije schot mee het De hoge evenbeen van een markenspeler. En ondertussen is het spel alweer begonnen. Ronald Kalis. Ronald Kalis die echt een brots in de branding is. altijd uit Zandvoort. Nou Michael Kuil. Kuil is de bovenheid. Voordeel voor Zandvoort gaat de kant de Friese, kant de zijkant. Paul van Oort. Paul van Oort gaat hier me voorzitten. Dan gaat hij me verkopen. Goede voorzit, goede voorzit. Net over de lat heen, tikken, Want als hij dat niet had gedaan, was hij onder de lat doorheen door gegaan. Prachtig mooie bal van balls van de Oort. Of een schat was, weet ik niet. Maar het was een hele mooie bal. En nu uh, mag Sanford een corner gaan nemen. En Timo de Weg gaat het nog voor Sanford gezien. Aan de rechterkant van het veld. Hij is zelf links weinig. Dus dat wordt een mooie insfeer. Neem ik aan. Goed, de bewegingen zijn er weer van de Sandvoortse spelers. Bal, goede bal. goede bal. Kan hier iemand erbij komen? Ja, dat komt erbij. Sanford erbij. Nee, oh, je ziet er alles er nog met de naam. Nu, team nu, huis. Nu de, is er. moeten wordt uit de 16 meter gewicht gevonden. probeert ze mannen te passeren. Gaat er nu bal voor. Puttenkoper op de paal. Op de paal Dan maar in de vlucht. Draaide zich om. Schitterend de bal. Dit was uh, een hele mooie aanval van uh, Veel druk op het doel van Marken is er boven niet en laten we hopen dat het straks wel een paar keer zal gaan gebeuren Oké okay, Jan, we komen straks even voor drie uur nog bij terug door het vervolg van de wedstrijd, uiteraard zeer belangrijk vandaag voor SV Zandvoort <tied> Ja, Dona Summer natuurlijk veel te vroeg overleden op 63-jarige leeftijd. Echte disco-konin. En dit was er ook Je en Ain't Nobody. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV op kanaal 45. 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Maar verantwoord.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 Juist om half drie van Lex van der Hoorn. We gaan de komende dagen beter en lekkerder weer krijgen. er wordt natuurlijk ook zorgige muziek bij zo'n op de zaterdagmiddag bij CFM Zomvoort. Je de en la camisa negra. We gaan weer over naar het gezellig voetbalveld van vanmiddag van FC Zomvoort. Ik weet niet of het gezellig is wat betreft de wedstrijd, maar wel de sfeer eromheen, Toch, Joop? Jawel, maar het is alle twee gezellig. Want het is een hele leuke wedstrijd. De druk op het zambasdoel is wat minder geworden. Dat wil niet zeggen dat... Dat uh, Maarten uh, nu niet minder balbezit heeft, nee, ze hebben nog regelmatig balbezit en behoorlijk ook. Maar er zit geen tempo meer in, er zit geen venijn in, er zit geen, geen ja, finesse in. Dus, uh, het is uh, wat, wat, wat afwakkiger geworden en soms komt er steeds iets meer uit. En was net weer voor het doel van een tegenstander, maar dat levert helaas niks op. de Fries nu speelt daar een zonneveld aan, een zonneveld aan één keer naar voren. En daar is het sneller team Badeus, Maar die kan net niet bij komen. Kan niet de bij komen, nee, dat dus net het laatste verdediging, moet die bal weg. Uh, uh, de en dat is een meter die op vier vanaf de corner vlag. Als hij dat niet had gedaan, dan ligt de reus een hele mooie kans gekregen, maar zover is het niet. Uh, er wordt geen tempo gemaakt om die ballen in te gaan gooien. Nu dan wel Paul van Doort gaat zich ermee bemoeien. We spelen aan de rechterkant van van het veld uh, richting de tribune. Uh, van der Oort, die zoekt een vrije man, dan gaat hij naar op op, dan neemt hij bal aan, doet hij goed. Gaat en wordt via een been van de verdediger, en hoekschop. een corner van Zandvoort. En Timo de die zal dat weer gaan doen, want hij is nog steeds van die rechterkant af. En dat heeft hij net ook al een paar keer gedaan, ook vrije ballen als vrije trap, dat deed hij helemaal erg goed. Goed geplaatst, ja, en dan moeten we net even een beetje marselen, hebben, dat hij precies goed valt, zo'n bal. En dan, dan, nou, dan kunnen we lachen, maar goed, voorlopig is het nog niet zo ver, de corner van Timo de hij mag hem gaan nemen van de arbeidsarbeiter en dan gaat hij komen. Goede bal, goede indruk de bal. Oh! <laughs> Dat scheelde heel weinig voor dus we zijn eigen doeven, maar gaat net naast de paal aan de andere kant. Er is nog net nog een corner. Even kijken, hebben we, nog tijd? we hebben nog heel even tijd denk ik. Als u stel genomen gaat worden, Jan Sonneveld, die rent daar naartoe, die gaat dat doen in ieder geval. We spelen op dit moment in de 26e minuut en het is van dan In ieder geval 0-0. Dus soms wordt dat laat zich toch nu wat nadrukkelijker zien in het 16 meter gebied van Marken. Sonneveld. Ook weer een aardige bal, Bas we kan er niet bij komen. Sander stond helemaal klaar lach, om nu wel achter hem te koppen. Sander is er niet. Maar ik kan eruit gaan. We spelen in de 26e minuten. Sander steeds 0-0. Bij Zandvoort tegen Marken in de nacompetitie. competitie Kijk, spanning al om. En zometeen in het volgende uur van Zandvoort op zaterdag. Uiteraard veel meer over deze wedstrijd. SV Zandvoort tegen Marken 0-0 wordt het juist van Joop van Es. Zometeen in het volgende uur uiteraard veel meer lekkere muziek en informatie. Ik hoop ook dat je dan nog luistert naar Zandvoort op zaterdag. En Keesie Ramia Vida van de Kipson Brothers. Dat is de laatste die we voor je gaan draaien tot aan 3 uur. Graag tot zometeen.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 en in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. In de Syrische stad Hama zijn gisteravond bij een aanval zeker 30 mensen omgekomen. Volgens activisten was het een actie van het Syrische leger. De aanval was tijdens de vergadering van de VN Veiligheidsraad over het bloedbad van vrijdag in de stad Haula. De raad heeft een verklaring afgegeven waarin staat dat de massamoord unaniem door alle leden wordt veroordeeld. Bij het bloedbad in Haula zijn zeker 108 mensen dood onder wie veel kinderen. De opstandelingen en het Syrische regime geven elkaar de schuld. vn gezant Anand reist vandaag naar Damascus. Hij sprak in april met de Syrische regering en de oppositie en staakt het vuren af, maar het bestand werd al snel geschonden. In het zuiden van Frankrijk zijn twee leden van de ETA opgepakt. Het zijn een militaire commandant van de Baschische afscheidingsbeweging en zijn plaatsvervanger. De mannen zaten in een gestolen auto met valse kentekenplaten en waren bewapend toen ze werden aangehouden. De Baschische afscheidingsbeweging is de laatste jaren sterk verzwakt. Vorig jaar maakte de ETA bekend dat ze de wapens voorgoed neerlegt, maar de structuur van de organisatie lijkt nog intact. Voor zover bekend heeft de ETA ook geen wapens vernietigd of ingeleverd. Op het station van Breda is een jongen onder een trein gekomen en overleden. Er was eerst sprake van dat de jongen in de drukte van het perron was gevallen.